Als wij steeds gaan blijven concentreren op die plaats daar waar, waar aan de ene kant waar de klipot eromheen zitten. De plaats waar problemen zitten, It waar de pijn zit, en daar zit ook de oplossing. Daar zit ook de ready. En dat is wat wij doen steeds. En natuurlijk, de mensheid had met alle goede bedoelingen geprobeerd dit en dat, allerlei cultuurverschijnselen ook goed bedoeld, of hoe dan ook. Uh, men kende de instructie niet. En men probeerde kijk, er waren drie zonen. Shem, Jafet. ja, ik herinner het. Shem, Jafet en Ham. Shem, drie zonen van Noach. Kijk, dat is de basis. Dat moet je gewoon, dat ik kan ja, niet steeds herhalen. Shem, Noach en. Alles moet je en Ham, al die dingen moet je zien aan het begin van het begin. Van hen werden alle mensen, de hele mensheid werd door hen opgebouwd. Dus. Het kan niet iets anders zijn in de zonen wat er niet is in de vaderen. Duidelijk. Dus Schem, van de Shem kwam de kwam zeg maar de Shem, ook de naam Shem is dus de naam kwam de Joden. Nou, iedereen die dan dicht bij de moed wil bewaken het geestelijke. Dus zij die waken over het geestelijke, waken over de instructie de Javet, Javet betekent uh, schoon, schoon. Uh, Javet is de, daarvan Grieken kwamen en allerlei andere volkeren die ook weer onder één nummer worden gebracht als het ware Grieken betekent. Uh, ze hadden enorm veel talent van, van binnen zichzelf, van hun or, or, origine, talent voor het schone kunsten, voor Aandacht, veel aandacht voor het lichamelijke, sensuele. Het is allemaal nodig voor de mensheid. Het is niet allemaal de hele, Niet dat de hele mensheid moet één pot zijn. Allemaal geestelijke. Ja, wat het was het nou in het midden midde, midde, Was het in het westen? Was het één ellende? één en alle ellende was in het westen. hele westen was alleen maar het midden-. dat. Midde, midde, midde, midde, midde. In middeleeuwen, het is verschrikking was, wanneer dan de religie de hoofdrol had gespeeld. Het is verschrikking, ze willen de hele wereld laten dat zo, zogenaamd geestelijk zijn. Verschrikking. Het was echt een verschrikking toen. Maar het moet zo zijn, alles moet het zijn. En schone kunsten zijn, alles moet het zijn. Daarom zijn drie zonen in de wereld geroepen. En ook de gam, ja, Ham is dus die, natuurlijk, dat zijn een, voor, voor de andere zeggen, moeilijke jongens. Hè. Allemaal dan, opblazen zichzelf, allerlei andere dingen. Dat is allemaal gamieten. Dat is hun, hun karakter. Verkrachtingen en allerlei andere dingen. Ook zij hebben ook hun correctie nodig. u Dat zijn de wensen, ook de zware jongens, ook de, dat ze allemaal nodig zijn. De derde, want er zijn alles, is opgebouwd, ook de mensheid, is opgebouwd uit drie delen parsoef. Is opgebouwd uit drie delen, ja of niet? Hoofd, middenstuk, dan komt de parsa. Komt dan de... En dan is onder de parsa, daar zitten die gamieten. En ze zijn allemaal noodzakelijk, allemaal. Ja, we vinden ze niet leuk, we vinden ze niet aardig, waarom zijn ze niet zoals wij? Ja, wij zijn zo goed en zij zijn zo... Nee, hey, het gaat niet. Zij zijn... Zo. So, wij moeten ook alles geduld hebben. Ook met hen geduld hebben. Staat het geschreven over Yishmael. Ja, over dat hij zal leven ten overzien tegenover zijn broeders. Tegenover dus de broeders. Dus de, tegenover de laten we zeggen, die Shem. Tegenover de als ze zeggen, de broeders en de westerse broeders dus westerlingen en joden hij zal dan ismaël zal dan leven teten. tegenover of dus tegenover zijn broeders zal die leven maar zijn hand zal aan hen, aan hen liggen en hun hun hand aan aan hem zal liggen dus ja, dat ze allemaal problemen zullen veroorzaken in deze wereld. Ja, eigenlijk. Ze willen niet aanpassen. Het zit in hun karakter. Maar het is allemaal nodig. Eigenlijk. Die drie. Die drie. Die vormen die drie groepen. Die vormen de hele mensheid. Het is allemaal nodig. Die correctie is allemaal nodig. dus zit onder. En daarom is het nieuw zien wij dat het nieuw begint zich, nieuw speelt zich af, die correctie van de negie van de mensheid. Ja, dat, dat Westerse mens, dat we zeggen, de Javet is al, heeft een beetje gezien dat al dat vechten, hebben ze zeggen, nou genoeg uh, nu proberen zij een beetje zo ja, de weg vinden door niet te vechten, maar dan Correctie, maar dat onderstel van de mensheid, ja, dat onderstel is helemaal onderdeel van de mensheid. Dat, daar ver, vertrekt zichzelf alle correcties, de moeilijkste correcties, want daar zitten de wensen, zeer zware wensen. Begrijpt u wel? Het is een westerling niet eens, een westerling kan niet eens... The westerling will not de Westerling wil uh, dat, zij moeten net zo, denkt zo, gewoon met zijn, zijn kopje, denkt dit zo. Laat ze ook zo de democratie spelen als <laughs> wij kunnen, als wij dat doen. Dat is wishful thinking natuurlijk. Zij gaan die democratie bouwen, ja, in Afrika en elders, daar in het zuiden. democratie. Ik zeg het niet democratie, maar ik bedoel een beetje zo, dat heb ik zo gezegd. Maar ze bouwen het wel op, maar met hun wensen is het natuurlijk... Is het, ze, met hun wensen, ze, hun wensen is het zeer zwaar, duidelijk. Het is allemaal nodig wat ze hebben, maar ze moeten in, hun inbreng hebben in de hele mensheid. En wij moeten hen ook, iedereen moet, de hele mensheid moet zij ook zo zien als zij zijn. Alleen het vertrekt zichzelf hun correctie nu. En daarom, de, daarom de, hele wereld, de hele wereld zit nu natuurlijk uh, aan naar, naar, naar zo'n zo spel te kijken, dat en men begrijpt dat allemaal niet, hoe kan dat allemaal zo so wild uh, zich voordoen. Al die correcties die nu plaatsvinden, verschrikkelijke dingen wat wij nog niet zien hoe dat met die gam, met die gamieten, hoe dat zich voltrekt, en omdat, het, omdat het nu al het derde gedeelte echt van de mensheid nu echt aan de bak komt. Kijk, de hele Oosten, die wordt wakker. De hele, kijk, Indië, alles, wordt alles gaat zich aansluiten aan de mensheid. Afrika, langzamerhand, komt ook ik word wakker, zie je, et cetera, et cetera. Dus alles is nodig. Eigenlijk. Allemaal nodig. Dus. Ja, en iedereen heeft zijn eigen. Zij moeten hun eigen vormen van bestaan ook opbouwen. Wat menselijk is, maar toch wel moet we met, moet, moet veel met veel zorgvuldigheid moet omgegaan worden met hun aard. Eigenlijk. Erg zorgvuldig met hun aard moet je om, omgaan. Ja, kijk, jij houdt, jij houdt niet van, uh, van lekker iets cannibalisme. Uh, uh, uh, jij die, die houdt wel daarvan. Nou, en als je maar niet de levende mensen opeten. Maar dat mag wel aan uh, de rest, is het is hun eigen zaak of zit dat. Ja, yeah, cannibalisme, iedereen zit te weten, begrepen het, yeah? ja? Zij hebben daar trek aan een menselijke leid. Wat is het? Is het iets verkeerd? Moet je zo zien. Het vlees van een mens is niets menselijks daarin. Als een mens dood is, je mag alles eten wat je wil. Het is niet in onze cultuur om dat te doen. Het is niet kosher. Dat klopt. Begrijp je dat? Maar het is niets. oké? Daarom als iemand stelt mij een vraag, ook van onze mensen, iemand stelt mij een vraag, mag ik wel mijn Donor, do, uh, donor zijn, ja, mijn, mijn nieren na mijn dood geven. Beter natuurlijk als je geeft aan een mens na je dood, dan je geeft aan de, aan een, hoe heet het, aan? Aan de wormen. Natuurlijk is het dan beter misschien als het jou helpt, als je denkt, nu, ik ga dat code, ja, ook het formulier, codicie, weet ik veel, ik ga dat invullen nu, en na mijn dood, wanneer het mocht gebeuren, dan mogen ze mijn nieren gebruiken, nu, Wordt het iets, wordt het daardoor, gaat het natuurlijk, maar wat, daardoor, wat, de, die, wat die orthodoxen zeggen, dat is natuurlijk, ze begrijpen niet hoe dat zit in elkaar. Dat Ze zijn tegen, omdat huh? ze, ze, ze begrijpen niet waarom, dat, waarom ze zijn tegen. Als je vraagt een orthodox, doet er wel een welk orthodox? Als je vraagt hem, wat corrigeer ik, wat corrigeer jij door jouw geest, door jouw religie? Dan zeggen ze, allemaal precies hetzelfde, één pot naad, van in één pot naad, of meer of minder, dan zeggen ze: Ik corrigeer mijn ziel en mijn lichaam. Ja? Onthoud ja? het er goed. Ik zeg het aan jullie, met een vinger, zo so, so doe ik dat zo, so omdat dat ik wil dat dat klein kringetje dat men geen fouten maakt, zo so snel mogelijk naar je vervulling gaat. Wij kunnen voor geen microontje voor geen millimeter aan ons lichaam corrigeren. Onthoud dat erg goed. De mens zit van binnen. En van buiten zit alleen een jasje. Natuurlijk is het jasje wat nodig is. Je moet het wassen. En je moet het wel zelf en soms weet ik wel. Maar het is niets meer dan dat. Wij kunnen niets ermee. Ons lichaam heeft geen, niets van het heilige, absoluut niets. Het komt van onreine kracht en dat is nodig voor de mens. Maar alleen wij moeten het overwinnen, het midden van binnen ons, dat moet, we, dat moet leven. Daar zitten mensen niet, het lichaam, lichaam heeft absoluut, het is absoluut niets reins in zichzelf heeft. Die. En dat is dan de opgave aan de mens om boven zijn lichaam uit te komen. En natuurlijk is het voor uh, de Egyptenaars, oude Egypte, het is niet Egypte wat nieuw is, het was heet totaal andere volk. Totaal andere volk. Ze waren niet donker, ze waren blond, ze waren mooi, geweldig. Het is niet zoals wat wij zien. Ik zeg niet dat die nu. Ik zeg niet dat die zijn lelijk. Ik zeg alleen dat het een heel ander volk totaal Begrijp je dat? Ja, net zoals Grieken waren het zo. En ook bijvoorbeeld die Grieken van nu. Het is wel natuurlijk van dezelfde oorsprong als de, de Grieken van toen. Maar toen hadden ze natuurlijk Grieken die van nu. Natuurlijk was, is het veel mengselig vermengd, vermengd werd, et cetera. Maar de Grieken waren natuurlijk, de antieke Grieken, dat was natuurlijk een geweldige uitstraling, et cetera. Maar wat ik bedoel daarmee, zij het, het lichamelijke gingen zij adoreren. Uiteindelijk. En dat was natuurlijk het einde van het verhaal waarom er zit niets in het lichaam dat adoratie waard is Heel? als iemand gaat leren echt zien het plaatje, de, de ware realiteit dan denk je dan, dan als een, een man bijvoorbeeld als je dat zo bijvoorbeeld een man of een vrouw dan kan je dat niet zien dat een vrouw iets lekkers in zichzelf heeft duidelijk dat ziet alleen een man die dan natuurlijk met perverse gedachten zit, perverse we, wensen heeft in zichzelf. Dan die denkt dat de vrouw iets lekkers heeft. Ja? Uh, dat de vrouw aantrekkelijk is om, op de manier dat die, hij gaat projecteren ze zijn eigen dingen naar een vrouw. Wat eigenlijk, hij moet dingen doen, hij moet bepaalde dingen doen, hij moet wel wat kinderen maken, etc. Et maar voor de rest zit absoluut niets lekkers aan. De vrouw of leek iets lekkers aan de man. Natuurlijk. Het is, het is allemaal cultuur gevormd. En film. Door de films. Het is allemaal opgebouwd. En natuurlijk van de kind af aan. Pervers. Door pervers verstand. Pervers hart. Etcetera. Maar de mens die zit van binnen. Dat kan je corrigeren. Maar. Onthoud er goed. Vlees. Of. Dat kan je niets corrigeren. Je kan het wassen zoals je wil. Geen millimeter kan je corrigeren. Zelfs als je uh, kabala doet, niets kan je corrigeren. Je moet gewoon, als je Kabbala doet, dan ga je dan zien, gewoon stap voor stap. Dat gaat als het ware. Het vlees, jij gaat beheersen. Jij gaat de baas worden over je vlees. Maar het vlees blijft altijd... Om het vragen om eh, jou als het ware probeert altijd jou verleiden. En jij moet bovenaan komen. En elke dag moet je het doen. Eigenlijk totdat iets komt wat ik op het derde, het derde gedeelte van de les wil ik dan behandelen. En dat is iets geweldigs wat iets wat, wat niemand weet. En dat heeft te maken met die vier, met die vier executies waarover wij hebben gesproken. Ook wij weten niet wat die executies zijn. Maar dat ga ik in het derde, derde gedeelte bij dat behandelen. En dat is iets wat niemand begrijpt. Ja, ook niemand van mijn broeders, niemand snapt, geen één. Ja, en ze noemen zichzelf kabbalisten, maar ze begrijpen dat niet. Maar dat zal ik u dan... In het derde gedeelte dat jullie sabbizrat Hashem zoet het behandelen. Oké? Okay? Over die vier executies. Wat betekent dat? Wat betekent steinigen? Wat staat in het Torah? Steinigen, et cetera. En wat betekent dat? Andere dingen, dat door het wurgen omgaan, eh, doodgaan. En wat betekent dat door, door de zwaard? Ja, die vier executies die wij zo lezen, dat komt dan nu. En nu gaan we eerst nog dat zogger doen, dat we ook moeten verder vooruit gaan, verder gaan met de zogger. Dus de pagina kafget 28, de rechterkolom, Hasulam, de regel 2. וזה שאומר אלה אסכרה היינו להמשיך דרי אותם לכן את קרנה בפומי הוא שפיכנה פיר דמיי ורעבת נפשי. Het volgende, wo volgende woord, vier na de komma is niet goed uitgekomen. moet het hainu zijn. Dus in plaats van shin, moet je dan nun opzetten. In plaats van de shin. Haino, fila, besharei, vijf, dmaot, sheenan, chosrot, reikam. Hier kunnen we een puntje zetten. 5 na de eerste komma. In plaats van de eerste komma maken we een puntje. Twee na de punt. We en Dat is wat hij zo hard zegt. Eile es kara. Dat is wat David zei in zijn psalm 42. Eile, is dus deze. Eile zal ik in mijn herinnering brengen. Zal ik noem, opnoemen? Ga nu dat wil zeggen? Lehan hem aan. Wat betekent dat? Om hen aan te trekken. Dus als hij dan gaat uh, opnoemen, betekent dat hij gaat man opbrengen. Dan is het tegelijkertijd. Dan is het net zo als hij die eilen aantrekt. Duidelijk. Wij moeten altijd denken aan onze kilim. En niet aan licht. Duidelijk. Als ik weet bijvoorbeeld dat ik nu ga dat ik nu ga man opbrengen dan weet ik al dan als het oprecht is dan weet ik al welke licht kan ik ontvangen. alles is er, komt niets van boven, alles is alleen maar een kwestie van jezelf openstellen voor het licht dus de, door man op te op te brengen omhoog te laten komen weet ik, kan ik precies weten welke licht komt daarin, dus welke aan de hand van de kracht niet dat ik zeg het, dat ik weet. Maar aan de andere kant van de kracht, waarmee ik dan doe, waarmee de mens man oproept. In dezelfde mate kan hij het licht ervaren. Ja, door Orgozer leren wij Orjasar. Ja, of niet? Door het weerkaatste licht. Ja, je weet waar je licht weerkaatste licht, tot waar je je licht strekt. Dan kan je weten dat wat, je, wat je ook naar binnen haalt. Duidelijk. Lachen, zegt hij, Et karna, daarom, et karna bepomai, zal ik opnomen dat met mijn mond. Dus man opbrengen. U schwekhana vierde mai, en ik zal mijn tranen doen hitten. Beravad nafschi met de wens van mijn nefes. know that will say, Hatfila Bashar eidemaot, that will say, het gebed in de poorten van, naar de poorten, in de poorten van de tranen. De Sheeinan, Chosroth, Reikam, die welke tfila, welk gebed niet terugkeert, leeg, welk gebed niet leeg niet leeg terugkeert, dus niet onvervuld terugkeert. Duidelijk, want er bestaat zoiets, en dat is naar krachten natuurlijk, dat alle poorten van de hemel, alle poorten die kunnen, die kunnen dichtgaan voor de mens, behalve de poorten van de tranen. Als de mens weet zijn hart wijk te maken, dan hoef je niet te... Tranen te, te gieten natuurlijk. Dat kan ook comedie zijn. Maar als een mens dan... De, als het ware wijk maakt zijn haar. Dat wil zeggen dat hij huilt. Dan alle... Dan... Alle poorten kunnen wel dicht gaan. Maar de poorten van de tranen heet het. Die blijven open. Dus daardoor... Daardoor kan... Door die venster... Door die poorten van de tranen... Kan... Het gebed uitkomen naar, naar de schepper. eigenlijk, En daarmee de mens kan dus verhoord worden en genezen worden. Dus dat is de tshuwa, de inkeer waarbij de mens zijn hart wijk maakt. En daar geen aanklager voor tegen opgewassen. Tegen... Opgewassen ja, is. Tegen, ja. Nie, geen aanklager, geen Satan is opgewassen tegen de mens die tot de ware inkeer komt. Die echt van binnen die tranen kan doen gieten. Dus niet echte tranen, maar bedoel de wijk zijn hart maakt. Daar geen aanklager. al elke aanklager die wijk daarop dat is geweldig om dat te weten. En als je ook nog dat gaat <coughs> ervaren, één keer, nog een keer, dan weet je dat het zo is. En dat is echt zo. Dan kan je erop aan. Dan weet je dat het, het altijd het zal jou helpen. Alleen een kwestie van dat, en nu moet ik het wel serieus doen als mijn dochter zegt, bloed serieus, dan is het wel, dan word je beantwoord. En dan, ja, dat betekent dat echt, de, net als tranen zitten in jou, de houding moet als tranen zijn, dus niet betekent dat je niet tegenwerkt van binnen, dat je jezelf verdedigt voor, nee, maar, dat, nee, maar, nee, maar zeg ja. En het hart moet rechter moet gaan. En dan, alles gaat open. Alles gaat open. De hemel gaat open. Gewoon, jij veroorzaakt dat. Niet iemand anders. Niet, niet alleen jij door je eigen toedoen. En dat is geweldig om dat daarmee te oefenen. In het vertrouwen op die poorten van de maot, van de tranen. En uh, David was als niemand anders aan. David was het gegeven. Voor da David was niemand, niemand hier op aarde die voor David die dat kent. Die, die dat kende. Kijk naar al die 150 psalmen die hij had uh, gemaakt. Allemaal zijn geestelijk. Het heeft niets te maken met het verhaal van zijn familie, van zijn. Zoon die hem heeft daar uh, ellende bezorgd en al die anderen. Het is allemaal naar kracht. Dat hij hier op aarde geweest was, dat is iets anders. Maar allemaal verschillende manieren om man op te brengen. Het leren van man opbrengen, wat, we, wat, wat hij ons had in de psalmen. Leert ons om man op te brengen om te komen tot die porten van de tranen waarbij. Licht hochma aangetrokken wordt. En dan heb je de redding ontvangen. Vijf na de knauw onze punt. Uchidin, <speaking> hainu, <Hebrew> achar, zes, shehalah, haman, iededam me eila, amsich, leotijot, Eile me Me'abouhima. Yima, ga vertalen direct. Ogedin en dan. Hainu, dat wil zeggen. Achar, nadat. Zes. Shehalaman. Nadat hij de man had omhoog gebracht. En dat de daarmee eilen, zal ik het aantrekken van boven, zal ik aantrekken de letters eilen van boven. Duidelijk, gewoon, als je man optrekt, dan, dan, een man omhoog komt, en dan komen eilen naar beneden. Duidelijk. Uh, mi abu jima, van abu jima. Dat betekende die mal goed komt te staan, man, wat is man opbrengen? Dat is het. Dat is maar goed, die komt naar de Abu Yima. En als je komt daar naartoe, natuurlijk kan van Abu Yima krijg je dan gochma, met de chassadim, en dan ontvangt, wie heeft dat aangetrokken, wie heeft dat veroorzaakt, die krijgt dan terug als boomerang, een boomerang effect. Eigenlijk, heb jij hebt dat veroorzaakt, door jouw man, de hele kunst is om man op te brengen. We hebben hier weinig tijd, want ik wil graag zoger geven. Maar ik hoop dat, dat wij, -arik, wanneer wij de Bed arie zullen hebben, dan zullen we dan op Shabbat, misschien anderen, zullen kijken, dat ik zal dan, wij zullen dan leren iets, dingen van meditaties en andere dingen, die, waar de wereld absoluut niets van weet. Waarbij jij wij zullen leren op welke manier wij moeten gebed ge, ...man opbrengen. Het dat is techniek. Maar wel techniek wat gepaard gaat met die en Niet alleen maar techniek. Dan zullen we... Wie weet wat gebed is? Weet, weet, mijn, weet, weet mijn volk wat gebed is? Het is gegeven aan hen. Maar weten zij wat gebed is? Maar is het gebed wat zij doen? Het is geen gebed. Het is een psychologische... Uh, uh, ...oefeningen een beetje zo. Eigenlijk. En, en laat staan anderen die begrijpen absoluut niet wat gebed is. Al zitten ze daar, daar met, met een, een, een houding van zo'n, net als stenen of zo, zo heet het, uh, is dat gebed. We zullen precies van binnen de, de bewegingen maken omhoog. <coughs> Door die gebeden, we zullen weer precies weten hoe, wat wij doen. Elke woord in de. In the zeichening, as we say, it, then Baruch, at Hashem, he zeichent, bent you, the Hashem, Elokeinu, that sort of thing. In every word, we will see what we do. It is. Uh, every like letter is there, in every letter is there the kracht. What we do and who we do. Weet anyone there, from my brothers, what they do? <laughs> Absolutely one. He, je zegt Baruch, bijvoorbeeld wanneer wij zeggen, als je zegening zegt, bijvoorbeeld over eten en drinken, allerlei andere dingen, zegeningen, dus niet in een gebed. Dan is een speciale houding hoe dat gaat. En wanneer je in het gebed bent ver, eh, verwikkeld, mm -hmm. daar is een heel andere manier, dezelfde, sommige woorden zijn dezelfde, maar een heel, heel ander mechanisme werkt. En als, we, als je dat ziet, dat is... Maar dat zullen we dan doen speciaal, want we kunnen niet alles doen. Eerst doen we de basis wat het belangrijkste is. Maar daarna, ik hoop dat we zo'n plaats zullen hebben, op welke manier dan ook. <coughs> misschien zullen we zien, misschien zullen we ergens elkaar treffen op een andere plaats. Dat we gaan een beetje dat... Maar het moet een speciale plaats zijn daarvoor. dat we een heel andere manier zullen we les hebben. Als nieuw. Want nieuw is de kwestie van de leer leren. Maar gebed, dat is heel iets anders. Het is een totaal andere manier van wat ik zo wil, wat aan mij gegeven is, wat ik moet doen is, het is ook niet ambitie van mij. Het is alleen, ik heb het, het gelanceerd. Ik heb het op de site gezet. Het zal komen, het zal niet komen. Het is niet dat ik zelf uh, uh, mijn ambitie is. Maar wij zullen iets maken, dat het wordt dan de eerste, de enige synagoge in de hele wereld, dat gaat lijken op een synagoge, wat wij gaan maken, als wij dat gaan maken. Dus plaatsgoedig, daarom wil ik al op eerst, op begane op grond, of zo te gaan, is erg goed. Ook inrichten, niet zoals die allemaal, die moderne synagogen, dat allemaal allemaal dat, maar ook met die stenen, hoe je het weet, hoe dat bij Ari is het het geval is, op welke manier dat ook dat alles moet ademen naar het geestelijke eigenlijk ook de stenen, ook niet beton en alle andere dingen het is heel speciaal maar wat, hoe ze, wij zullen daar doen geen woord mag het daar gesproken worden over Koetjes en kalfjes, over je werk, over waar, wat je doet, welke werk je doet. Wie dat gaat doen, kan een keertje dat zeggen, dan niet meer, dan komt niemand meer binnen. Wat willen we dan einde synagoge in de wereld maken, die nog niet bestaat, nergens. Ari heeft het wel gehad. En ik moet het nabotsen. Ik moet het proberen, niet nabotsen, maar de tijd is nu rijp om zoiets te maken, als bij Ari dat geval. Bij Ari was het zo dat niemand had een woord gesproken. Want iedereen voelde wel van Ari, de uitstraling was van hem. En dat willen wij ook hier doen. Dat alleen dat komen daar naartoe, naar die bed Ari, dat zal dat alleen, de houding daar, zelfs als je niet zegt, zal je meer in geven dan in meerdere generaties van het heen, hier komen. En zo willen wij maken. Ja, dat is dan heel iets speciaals om te leren wat het gebed is en hoe het gebed in elkaar zit, en dat zullen we gaan voelen ook. dus wij zullen zeggen dan, Baruch Atta gezegen, dan moeten we zien wat het is als wij zeggen bijvoorbeeld uh, een zegening over wat wij eten of drinken of, of andere zegeningen, zegeningen maar niet zegeningen over het, eh, binnen, de, binnen het gebed. Duidelijk. Bezegeningen voor wat je ja, eet, ja. Na het eten, et Dat is iets. Dan zeg je, Baruch bijvoorbeeld. We dat weet je dat het komt van, van Abouim. En Atta, dat is jij, dat is dan de gesen. Komt eerst naar de gesen toe. En jij gaat zien, die bewegingen ga je maken. Dat is. Dat is het is heel iets anders dan wat de mensheid doet. De hele mensheid doet wel. Het is wel een zinnenbeeld van gebed. Ook dat is goed, maar het is... Wat wij doen is het... Wat wij willen doen, wat wij moeten doen, is... De, meest, de kortste weg naar de vervulling. Dat is wat wij proberen. Uh, dus van Abouima, zegt hij. Dus kijk nou wat zegt wat David. Hij wist al van tevoren, als hij die en die mate van man zou opbrengen, dan wist hij wel al, waarvan, waaruit hij licht zou ontvangen. Dan zegt hij, dan, dan zal ik het hele aantrekken van Abouima. Ad betelokim lokim acht Ad Hanukkah, Shenikra Betelokim Dus, 7. Na de Ad betelokim tot het huis van Elokim Gainu dat wil zeggen. Acht Ad Nukwa tot de Nukwa Shenikra Betelokim di die Betelokim Heeft heeft. Heet. Dus, als de Nukwa steegt op naar de Abba dan heet ze Bet elokim, het huis van Elohim, waarom het huis is van Elohim. Elohim is bina. En het huis betekent een, een, een merkawa, een wagen, ja, een wagen daarvoor. Dus waarop het berust, waarop de bina moet rusten zitten. Wachar ham shachat negen, jood die jod eile. Gini kret Elohim, let op. Wachar hamshachat, auti jod eile, en na het aantrekken van de letters eile door de malchut. Nik hij, niet kreet, bat, elokim, zij zelf heet heit dan elokim. Kijk, aantrekken van de malchut, ja, aantrekken van de mochin, van de bina, is precies hetzelfde als het, kijk, moet je zo zien. Twee handelingen zijn er. Als er lagere komt naar boven, naar de hogere, dat heet man. En als het weer terugkeert naar zijn eigen plaats via de middelste lijn, dat is aantrekken. Eigenlijk, niets anders is dat. Als wij van binnen dat aantre omhoog gaan naar de binnen en dan weer krachten via de middelste lijn naar beneden trekken, als wij omhoog trekken, dan is het een man. Als we naar beneden trekken, is mad. Dan, dan betrekken we die mogen naar, naar onze trap. Treten. En dat is te leren. Dat is wat we leren. Dan weten we hoe dat, dat zit in elkaar. Dan weten we dat de mens zelf de meester is van zijn eigen leven. Dan worden we niet geleefd. Maar gaan we zelf leven. Gaan we zelf de baas worden over ons leven. Dat wil de schepper. Ja, duidelijk. En niet dat wij de massa, massa mensen uithangen. Ergens religieus, een zekere religiositeit. Kijk nou wat de religiositeit oplevert. Allemaal één pot naad en gaan ze allemaal vechten. Wat is, is daar, is daar, was daar één persoonlijkheid tussen al die mensen? Nee, duidelijk. De ene die trekt een, een geweer. Uit. En dan gaan ze allemaal vechten. Ja. En als iemand die wil, die wil eruit, dan gaan ze hem schieten. Hem. Ja. Door medestanders. Geestelijk is het precies hetzelfde. Het is geweldig moeilijk om voor een mens die dan behoort bij een bepaalde religie, of bepaalde, niet alleen religie, maar die bij een bepaalde club zit, en dan eruit te komen. Ja, Zij letten op die, op die zieltjes, ja. Het is erg moeilijk. En voor de mens zelf is het erg moeilijk om eruit te komen uit, die, uit, die, uit het gevoel van het behoren. Iedereen wil een zekere identiteit. En dat is erg goed eerst opbouwen voor de mens. Want de mens als kind moet je ergens identiteit, moet je thuis voelen. Ja, dat en dat. Maar naarmate de mens ouder wordt of ze, uh, rijper wordt, dan het tweede gedeelte van zijn leven is... om juist zichzelf te bevrijden... van al die banden met wie dan ook. En dan heb je al die banden, maar... jouw hart ga je aan niemand verwachten. Je gaat iemand lief hebben, die en die en die... maar tegelijkertijd niemand. Ja, duidelijk. Je gaat je vrouw van je vrouw, je vrouw lief hebben... maar wel op de manier van... ja... Niet, de, ja, duidelijk. Je vrouw natuurlijk ook belangrijk, zeer belangrijk iemand is, maar het is niet iets dat ik, ja, dat ik, uh, duidelijk, het is, het is, het hoort erbij. Het hoort erbij, maar niet meer dan dat, want het hoort erbij. En dat moet ook zo, moet je ook deel doen met jouw man ook, bijvoorbeeld. Zo, so, het is wel hoort erbij, maar mijn hart en niemand verwachten. Niet aan de man, niet aan vrouwen, vrouw, niet aan religie, niet aan uh, wie dan ook. Alleen aan je eigen weg naar jouw vervulling. En dat is het. Alleen dat bevrijdt, brengt de mens tot redding. En. En dat is wat hij zegt dus over... ...lema hava elokim, om elokim te zijn... kegav gavna die net zoals hij... ...hij bedoelde dan... ...zij die bina of uh, aboe ima... ...omdat zij bevinden zich in de... ...wereld, in de mannelijke wereld... Dat uh, betekent uh, ima is... ...bevinden zich in de wereld wat... Uh, ...geeft, en ja, dat is dan... Uh, ...daarom noemde hij dat... kegav gavna die net zoals... zij. Heinu, Kmo, Ima, net zoals Ima. Ja, want Ima, waarom is het Ima, Ima heet een mannelijke wereld? Ima, hoge Ima, waarom ze is mannelijk? Omdat ze is daar boven, de vrouwelijke van de Chokma. Daar treedt ze op, als vrouwelijke van Chokma. En terwijl Jirsut, de Ima van Jirsut, ja, dus de Tfuna, ze is naar beneden gegaan. Ja, dus van de vrouwelijke van Jirsut. Zij, dat is dan een, als het ware een heel ander verhaal. Dus moeten we zien ook waar de krachten zijn. Mannelijke en vrouwelijke, alles komt. Twaalf. Nog even een klein stukje. We zijn Mila besela. Mishetuka Betrin, En dat is wat hij zegt, de zogger. Mila besela het woord of spreken is, als uh, Rots uh, Mishetuka betrin en uh, het zwijgen is een dubbele daarvan, dus een dubbele waard is. Belangrijker, dubbel zo du, so, so, so krachtig is. Dubbel zo so waard is. 13. Ki ma de Rabbi Lazar Hella, et the ad of at funa. azar the son of Rabbi Elazar, the of Rabbi Shimon. Ki vertin, ki maamar Rabbi Elazar Vant de imamar de uitsprag fan Rabbi Elazar. Zoals so we hebben het geleerd. Het ja eerste opsteken eerste, eerste van de Malchut naar de Yersut. Herinner je nog? Hela etanukwa Deit de nukwa opsteken ad de 14 Hatfuna tot de 20. Shehile mata de Arihantin. Dat die is onder de haze van de Arihantin. Ja of niet? Onder de haze van ar dus de Arihantin. Dus vanaf de haze. Van Arichanpien tot de tabur. Daar zit de tvunah aan de linker kant van Yersud. She'az od vijftien nikra kajmalasheelah kanal. Dat ze is nog dat dan ze het nog die tvunah en die machu die steekop naar de tvunah. Kajmalasheelah daar is nog vraagstelling mogelijk. Dus daar is nog de man mogelijk, ja. Dan heet de noekwa dan ma, mem. hey kanal, zoals boven gezegd werd. We nekra cella, let op. En zij, die malgoed, die, die heet dan cella de rots. Rots. Punt. We zei, 16. Mila besella, dat is wat hij zegt ook. Het woord, of het spreken is in, dat vind je in, cella in de rots. Wat betekent dat? Want toen hij gesproken had, toen Rabbi Lazar gesproken had, ja, of niet? Zijn sprake was over het opstijgen van de Malchut naar de Jirsut, ja? Daarom zei u ook dat spreken is in cellen. Dus het spreken van wat hij had gesproken is ten aanzien van de cellen, ten aanzien van de mulhoed. Ja? En de mulhoed is dan in dit geval is als rots. Het is alleen maar de eerste opsteking. Punt Awal, Bama, deshatik, Rabi э э лазар вената абамашед шэ бама де шати краби элазар венатан маком зейфентин рабиш шимон шигалего мохинды хая н зэстин надо пэвнт аваль мар бамаше шати краби раби лазар дариндат ит фейдат Wanneer dan Makkom le Rabbi Shimon en half plaats de Rabbi Shimon zei: 'Fintin, galeha Gallega de chaya, dat die de morgen van chaya zou doen onthullen. Dus over de tweede opstegen heeft hij hem laten vertellen. Schei Galidee Galijata Nukwa, achtinle i mijlade dat dat is door dat dat is Doret opstegen van de Nukwa naar de hoge Ima, door het opstegen van de Nukwa, naar de hoge Ima, werd ook mogin de gogma, dus de Chogma aangetrokken, met de chassadin. Hare, nivnu, trin, almin, daarmee, let op, werden twee werelden als één opgebouwd. Ja? Als één betekent verbonden met elkaar. Dat is, dat is wat hij ons vertelt. Ki alma Shihih na naset 20. echad im alma ila'a. Let op, wat betekent, waarom is het één tot één geworden? Ki alma tata'a, want de lagere wereld. Shihih hanukva die nukwa is. Nukwa is de lagere wereld. Naset, echad, is geworden, is één geworden 20. Im alma ila'a, met de hoge wereld. En de hoge wereld is de Ima, de hoge Ima, oftewel Bina. Ja, als een lagere komt dan een hogere, wordt net als hogere. Daarom is de eenheid tussen die twee werelden. We zeggen schon meer Batrin, en dat is wat hij zei. Het zwijgen is het dubbele, dubbele waard. 21. De avrove avnoot almin almenkegada, want er werden geschapen en er werden opgebouwd twee werelden als één. Ja? Hij bracht de malgoed naar Yersoud, Rabbi Elazar, en zijn vader bracht bracht de nukwa, dus de bevatting van hem. Hij bracht van binnen, zie wat de bevatting wat betekent? Dat de Vader bracht de nukwa van de Jezus nog hoger naar de bina. Dus, het is van binnen. Wat doet de kabbalist? Van binnen doet hij beweging, en dat kan die doen wanneer die bevatting heeft. Dan kan die dat ook spreken, dat ook uit door zijn mond. De bevatting door zijn hoofd, door alles, en brengt die maakt die ook beweging van binnen. Dat is wat iets. Dat is waarmee wij ook waarmee de ware beleving van, de, het, van het hele plaatje van de realiteit onderscheidt zichzelf van iemand die alleen maar een fragment van de ware realiteit ziet. Duidelijk. Dus je moet het beleven dat wat je doet, wat je leert moet je ook beleven. En dat komt... We gaan het echt leren, Ik voelen wel dat we al flink aan toe zijn om dat te doen. En nog een klein, klein beetje. Ki hanukwa, zocht de laatste zin. Ki hanukwa, 22, alta le ima, venase dakar, mo ima ilaha. Van de noekwa, die steeg op, 22, le ima, naar de ima. Dus twee na twee opstekingen. We naast dakar, kom e ik en werd het mannelijke net zoals de hoge ima. E ja, hij had gezegd ons, ja, Adon. In plaats van Adni, vrouwelijke malchut op haar eigen plaats, heet Adni. En wanneer de malchut steegt op naar de Bina, dan heet zij Adon, de Heer. That weten we, wat is de Heer? Wat is hier ook wat wij doen in een religie, zeggen <coughs> ook dat Heer, Heere of zo. So. Wat is Heere? Ja, het is niet de Vader, zoals men ook bijvoorbeeld in het, in het Nieuwe Testament zegt. Heere is niet dan de Vader, maar men noemt dat, dat is Profeet Joshua dan men noemt dat die dat is. Maar de bedoeling is dan dat de Mahut goed steekt op. Lachere, ja, en dat was inderdaad een mens, een profetie die dat deed, maar dan de mens die dan steeg naar de Bina, en dan, dan wordt hij dan tot Heer. Heer. En dat is de hele bedoeling. En hier betekent dat de mens wordt dan tot de zoon, tot de zoon van de vader. Waarom? Waarom? Goed kijken, niet woorden, maar goed kijken naar de, naar, de, naar de boom des levens. Als iemand door zijn goed nadenken. Want ik heb ook nog een, uh, doe goed nadenken, ja. Want als malchut of iemand die hier op aarde de man opbrengt naar de malchut, ja. En de malgoed samen met de malchut de man... Die gaat die twee opstegingen doen naar de Bina. Ja, naar de Bina. Naar de hogere Bina. Ja of niet? Dan zeggen we dat die wordt als mannelijke. Dat wordt als heer. Adon. Van Adni wordt het Adon. Dus andere letteren, andere. Andere combinatie van dezelfde letters wordt het. In plaats van Adni wordt het Adon. Ja? So, nou, dan wordt het dan. Tot de bina van de Abba weima. Maar dat is dan mannelijk. Waarom zeggen wij dan, waarom wordt dan de zoon van God, gen van de, de zoon van Abba genoemd? Ja of niet? Van de vader genoemd. Wie is vader? Hier in dit geval. Hoe heet het in de Kabbalah? Abba, Abba, dus de man, het manlijke van die bina, van, van, de, bina, ja, van de hoge bina. aan de rechterkant. Ja, precies. Waarom wordt er dan gezegd dat het wordt iemand die dus de man opbrengt, en die gaat zichzelf in overeenstemming brengen met, met die bina van, de, van, het, van het hogere. Waarom? En die heet dan Heer, die mens dan. Ja, zoals die profeet ook zei, dat hij hier was. Ja. ja, ik ben wel Heer, hij zei, ja, tegen zijn discipelen. Ja, ik ben wel Heer. Waarom, hoe kan hij dat zo, Is het nou, hoe kan je dat zeggen? Als een mens stijgt op daar naartoe. Ja, natuurlijk is moet je dat stap, stap voor stap maken, dat dit permanent zie komt, natuurlijk, regelmatig, dat niet in nu en dan. Ja, maar dan, de mens stijgt dan naar die bina. ja of niet? Ja, naar die Ima. Ja, of niet? En dan word je dan de zoon van de, de vader. Ja, je noemde zichzelf de zoon van de vader. Wat betekent dat? Elke lagere trap trede ten aanzien van de hogere heet. Zoon. En elke hogere ten aanzien van de lagere heet. Oké. Okay. Waar, waar staat nu iemand geestelijk die... ...klimt nu naar de bina van de Ima. Wat staat boven hem? Abba staat boven hem. Dus als iemand die steigt op in het zloot. Ja, wie, hier is het wat ik, wat ik bedoel. Goed Wie niet, moet je vragen. Als iemand steigt door zijn werk aan zichzelf... ...en die steigt naar de hoge Ima. Dan gaat hij ontvangen van de hoge Ima. Wat heb je geleerd? Lichthochma met de Hasadim. Dan hebben we alles. De above ima die bevinden zich in de zivuk lopasik, in de volmaaktheid, ja of niet? Die in zivuk, permanente zivuk, bevinden zich. Dus liefde permanent. Dus als iemand steigt ook naar de ima ja of niet? Dan wordt hij genoemd Heer. Dat is alles wat, wat Joshua ook gezegd. Niets anders heeft hij gezegd. Ik ben gestegen, ik heb even een voorbeeld, want jullie zijn meestal geen van christenen. Dan zeg ik, hij had niets anders gezegd. Ik heb mezelf opgewerkt tot de Bina, ja, tot de Ima. Dus ik sta, boven mij staat nog, Abba, ik ben nu in de Ima, ja of niet? En ik ben dan de zoon van de Abba, want elke lagere dan de Abba, ja, Abba is boven mij. Dan, ik ben onder hem. Ik ben het voor, voorbrengsel van hem. Ik ben de zoon van Abba. Dus Abba is vader. Dan heb ik ook gezegd, ik ben de zoon van de, van, mijn vader. Dus ik ben de zoon van Hashem. Eigenlijk, ik ben de zoon van de, de van, ja, van uh, mijn vader in de hemel. Niets anders heb ik gezegd. Wat hebben ze allemaal nou opgebouwd, elke religie, wat hebben ze allemaal opgebouwd. Het is om gek te worden, als je dat, die, die, als je dat gaat leren, die, ik was, ik heb het ook al gedaan. In mijn hoofd was, ik kon alles leren, dus ik heb dat ook die, ook die, die, weet het, die, die, die, die, die ik zeg dat, theologie heb ik dat ook, de hele theologie heb ik dat, heb ik ook doorgenomen. Het is om gek te worden, wat ik jullie vertel, want, het is ook goed natuurlijk wat ze, je kon het niet anders begrijpen. But look now, through the Kabbalah, can you understand what the boodschap was van Joshua as Rabbi? His boodschap was a very simple thing. Now, jongens, do you work on yourself? Do you work And Then you can also correct yourself. And then the whole thing is that we, ieder hele us, is the son of Abba. Door the opening of the Bina, of je een vrouw bent, of je een man bent, je kan, doet er absoluut niet toe. Dus jij kan worden de zoon of de dochter van de, de, dochter van de, van de heilige gezegende. Is het duidelijk hoe dat zit in elkaar? Eenvoudig, ja of niet? Alleen aan jou is het om dat te doen. En nu, na de pauze, zal ik iets vertellen wat absoluut iets, nou extra, van, extraordinair van, Niemand kent dat in de wereld, alleen jullie voor het eerste onthulling na Ari, niemand heeft daarover nog gehad met de anderen.